Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste besmette passagiers uit Zuid-Afrika zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. Het gaat om mensen die vorige week vrijdag met een vliegtuig aankwamen op Schiphol. Vanwege de extra besmettelijke omicron variant moesten ze op het vliegveld een coronatest doen... en mensen met een positieve uitslag moesten in isolatie in een hotel... Gisteren kregen 44 mensen daar opnieuw een wattenstaafje in hun neus en meer dan de helft testen negatief. Zij mogen nu dus naar huis of verder vliegen naar het land waar ze naar op weg waren. Studenten gaan soms naar colleges of tentamens terwijl ze eigenlijk verkouden zijn of in quarantaine moeten. En dat komt dan door de aanwezigheidsplicht. De Landelijke Studentenvakbond legt uit hoe dat zit. De aanwezigheidsplichten die gelden, die betekenen vaak dat je één of twee lessen mag missen... en dat je anders bijvoorbeeld een tentamenkans verliest. En dat zorgt voor een bol druk. Studenten zijn bang dat ze hierdoor vertraging oplopen. Als er dan zo'n aanwezigheidsplicht is en vaak ook helemaal geen alternatief om een les bijvoorbeeld online te volgen... ja, dat levert hele vervelende onmenselijke situaties op. Studenten in Utrecht hebben dit probleem inmiddels aangekaart bij hun universiteit. Die laat weten dat er hard gewerkt wordt om te zorgen dat je meer colleges thuis kunt volgen van achter je laptop. Ben jij een vroege vogel en hou je van kunst? Dan begint vandaag jouw festival, het Amsterdam Light Festival. Op meerdere plekken in de hoofdstad zijn grote lichtkunstwerken te zien. Vanwege de avondlockdown worden die vroeg in de ochtend verlicht, vertelt de festivaldirecteur. De donkerte is heel belangrijk, dus we hebben gekeken naar wat kan er wel. En dan heb je uh, eigenlijk de, de randen van de dag waar we, waar we het in zoeken. En de ochtend is dus uh, 7 tot 9 hebben lichten aan en, uh, en uh, 3 tot 5. Verslaggever Vincent van Rijn zat om 7 uur vanochtend al op een boot op de Amsterdamse grachten en zag een van de hoogtepunten. Opeens doemde een wit spookschip op, alsof het opsteeg uit het water. Het spookschip ontstaat door grote fonteinen die voor een mistwolk zorgen. En projectoren die creëren dan met wit licht het spookachtige schip op de mistwolk. Het lichtfestival is dit jaar voor de tiende keer en duurt tot en met 23 januari. Het weer, het is een natte boel, maar vanmiddag even droger bij een graad of vijf. Morgen bewolkt, smiddags dan steeds meer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn... ...staat Vieden na een ongeluk tussen Purmerend Noord... ...en de afrit Avanhoorn 6 kilometer... ...met ruim 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... ...daar gebeurt een ongeluk bij Beverwijk. Daar staat 2 kilometer Vieden vanaf Velsen. De vertraging is 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Vanuit Alkmaar op die A9... ...tussen Uitgeest en Beverwijk... ...langzaam rijden over 4 kilometer... ...met 10 minuten vertraging. En op de N203 van Alkmaar naar Amstel Amsterdam... ...tussen de aansluiting met de A en de aansluiting met de N246, 5 kilometer fieden. En daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 She said she wants to make up Oh, you made me love you Oh, you got away Oh, yeah Oh, yeah A compromise would surely help the situation Agree to disagree to disagree Play that game. You'll play.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 I want to be with you Girl, I miss your love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 Noem nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Oh, oh, oh. Como me gusta mí así, como te gusta ti así. Yo solo tengo ojos pa ti y tus ojitos son pa mí. Como me gusta mí así, como te gusta ti así. Yo solo tengo ojos pa ti y tus ojitos son pa mí. Je draagt me nog steeds een kus in me. Mijn... De print.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 this feeling trust in you with my secrets, now say yeah you will not more, I believe it tell me what the deal is, believe not that het real is, I know achter mij you, let me heal it Als de the niet is not to explain what I feel What the truth got be filled. with a time you see it, so it's a fault I mean it, ik I, not that I Ik heb love I en ik wil met je zijn you, believe me as I am